Als je me mist, Ai, ben je mijn liefde. ai, ai. Mijn lieve, m'n mooiste, m'n mooiste, m'n mooiste, m'n mooiste, m'n mooiste, ai, se eu te pego, mooiste, m'n mooiste, m'n mooiste, Assim je me mata.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 She's so sweet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 I'm It like this Listen up I'm not a fool I just want some respect right. So close the door If you want me to respond Cause privacy Is my middle name My Your last name, last name, name is control. control No my first name ain't baby It's Janet Miss Jackson and Nasty Nasty Nasty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 De politie in Lochem is een onderzoek begonnen naar een uit de hand gelopen 1 april grap. Onbekenden hadden een pakketje voor de deur van een synagoge gelegd. De politie besloot daarop een aantal omwonenden te evacueren. En ook werd de explosieve opruimingsdienst erbij gehaald. Die heeft het pakketje gedemonteerd. En toen bleek dat het om een 1 april grap ging, had dus de politie. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Burgemeester van Lochem spreekt van een 1 april grap die alle perken te buiten gaat. De speciale commissie gaat onderzoek doen naar een steekpartij in Maastricht. Gisteren verwondde een man zijn ex vriendin en daarna stak hij zichzelf dood. De politie wist dat de man haar al langer lastig viel. Een dag voor het incident hadden de dader en de vader van de vrouw gesprek gehad op het politiebureau. Maar de politie zag toen geen aanleiding om in te grijpen. De commissie zal beoordelen of de betrokken organisaties hun werk goed hebben gedaan.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 Dit was het in ons. Zanvoort heeft het.